Journaal. Sir Roos Vonk van de Radbuit Universiteit in Nijmegen is door het bestuur berisp. Ze heeft onzorgvuldig gehandeld rond een onderzoek naar de psychologische effecten van vlees eten. Daarbij werkte ze samen met Diederik Stapel, een hoogleraar die wegens het vervalsen van data is ontslagen. De universiteit verwijt haar dat ze voorbarige conclusies heeft getrokken uit gegevens die ze niet zelf heeft verzameld of gecontroleerd. Een 21-jarige man uit Westervoort is voor doodslag op een hoogbejaarde vrouw veroordeeld tot 9 jaar cel. De man brak ruim 2 jaar geleden bij de vrouw in, in haar huis in Duiven. Hij doorzocht haar slaapkamer en toen ze wakker werd, sloeg hij haar hard op het hoofd. Een half jaar later overleed de vrouw aan de gevolgen daarvan. Er was 10 jaar cel geëist, maar de straf viel een jaar lager uit omdat de man volgens de rechtbank nogal onrijp was voor zijn leeftijd. Een gerechtshof in Den Haag heeft ook in hoge beroep eisen van de Zuid-Molukse regering in ballingschap afgewezen. De RMS had vorig jaar in een kort geding geëist dat de Indonesische president Juru bij zijn voorgenomen bezoek aan Nederland gearresteerd en berecht moest worden. President Juru Jono zegt daarop zijn staatsbezoek aan Nederland af. De VS en de EU zijn het eens geworden over de uitwisseling van passagiersgegevens op vluchten tussen VS en Europa. Inlichtingendiensten kunnen die gegevens gebruiken om criminelen en terroristen te weren. Volgens EU-commissaris Malmström wordt de privacy van reizigers niet geschonden met de nieuwe wet. De Zuid-Afrikaanse hoofdstad Pretoria heet vanaf eind volgend jaar het Zwane. Dat is de naam van de gemeente waaronder Pretoria valt. Het regerende ANC heeft de laatste tijd veel namen van steden veranderd in vele Afrikaanse namen. Ondanks verzet van de blanke minderheid in Zuid-Afrika. Zo heet Bloemfontein tegenwoordig Manguang. En is Port Elizabeth veranderd in Nelson Mandela Bay. Het weer, vooral in het noorden van het land, komt dichte mist voor. In de rest van het land zonnige perioden en enkele wolken. Morgen kan er wat regen vallen. Het wordt 8 graden in Groningen tot 12 in het zuiden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files, maar er wordt op snelheid gecontroleerd op de A44 Amsterdam-Den Haag tussen Knopenburgenveen en Wassenaar. En op de A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Venlo en Maasbracht. Tot zover de verkeers...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 30 tot 36 in Zandvoort. Zandvoort heeft het en jij beleeft het. Het ritme van GFM op TV, op tv, radio en internet. GFM Met nu de Muziek Boulevard. <stratie> I'm so still. Gegaan. Ik voel heel even je hand in de mijn En je lippen, oh zo langzaam verdwijnen Ik hoog geen seconde voorbij laten gaan Want jij en ik, we zijn zo prachtig baar Ik fluister zachtjes je te slaan Ik blijf je kussen, het moment is daar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 I'm bang on the drum as me with a shriek. It's touching me when love is pressed. No, I can fight it. She got my soldiers captured me. Told the hostage when I hear that beat. I won't take these shackles at my feet. Cause they're the only thing that make me feel That's why I'm a slave to the music. dream. What we want I Want them to say Zantvoort op internet. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, Zero.